9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de grote brand in de Grenfell Tower in Londen had de brandweer veel eerder in actie moeten komen. Het korps was slecht voorbereid en nam systematisch verkeerde beslissingen. Dat is de strekking van een onderzoeksrapport dat morgen wordt gepresenteerd. Delen zijn al in handen van de Britse pers. De brand in de Londense woontoren was in juni 2017. 72 mensen kwamen om het leven. De brandweerleiding wachtte twee uur met het bevel om de Grenfell Tower te ontruimen. Dat had al na een uur gekund, zeggen de onderzoekers. Dan waren er minder doden gevallen. Een hoge adviseur van president Trump komt vandaag met een belastende verklaring... in het afzettingsonderzoek. De Oekraïne-adviseur zegt dat de regering Trump Oekraïne onder druk heeft gezet... om met belastend materiaal te komen over Trumps rivaal Joe Biden. De adviseur Alexander Vindman diende er twee keer een klacht over in. Vindman, een hoge militair, is lid van de Nationale Veiligheidsraad. Hij was aanwezig bij het telefoontje dat Trump pleegde... met de Oekraïnse president Zelensky. De Magic Box is een goed middel tegen voedselverspilling, zegt de Wageningen Universiteit. Klanten die zich hebben aangemeld kunnen aan het eind van de dag... bij winkels of restaurants een doos kopen met eten dat anders wordt weggegooid. Ongeveer een miljoen mensen doet eraan mee. Volgens de universiteit gooien ze minder eten weg dan anders. In heel Europa heeft de Magic Box 17 miljoen gebruikers. Kiki Bertens mag toch meedoen aan de WTA-finals... het eindejaarstoernooi voor de beste acht speelsters van de wereld. De tennister zit daar niet bij, maar door een blessure... bij de Japanse Naomi Osaka kan ze toch deelnemen aan het toernooi in China. Om half twaalf, Nederlandse tijd, komt Bertens al in actie... tegen Ashley Barty, de nummer één van de wereld. Het weer: op de Wadden nog een bui, verder droog en vrij zonnig, het wordt de graad of 11. Morgen na een koude nacht opnieuw zonnig, maar wel fris met 9 of 10 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk op de Noord-Hollandse wegen... met veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij knoop MS, 15 kilometer. De vertraging is een half uur. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A2... van Amsterdam naar Utrecht bij Maarse, 7 kilometer. Drie rijstroken zijn dicht, vertraging zo'n drie kwartier. Een ongeluk op de ring van Amsterdam... zorgt tussen uh, Amsterdam, Hemhavens en Durgerdam voor 5 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht, kost je ruim een half uur...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 ZFM met geluid van Zandvoort. 24 uur per dag op jouw radio. En wat een feest is dat. Nou, dat moet wel goed gaan. We beginnen meteen met een hele fijne. Ja, die laten we even liggen. Hier is Ed Sheeran. Samen met Kalid. En Beautiful People. Dat zijn jullie. Allemaal. LA, on a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 Could you somehow getting out of this conversation here? No luck's done in Don't ask that question here. This is my only fear that we become. Beautiful people. child design our clothes from old fashion show. Bigger rule. Ed you know inside the world? It's just Bigger rule, we'll stop by right. Voorstelbaar talent die Ed Sheeran. Alles wat hij schrijft hoor, er niet. Bijzonder hoor. Daar zijn er maar weinig van, van dit soort megatalenten. Hey, stop maar, Google. Hey, Google. Google is uh, een beetje de waar. Hey, Google, stop maar. Goed zo. Bijna niet in toom te houden. Dat kleine dingetje. De Google Home. Is wel leuk hoor. Hé hey Google, hoe bak ik een ei? Take Me Home de 2016 Remix. Daar hoor je bijna niks van. Dus dat is mooi. Ik had het net over de Google Assistant. De assistent. Google Home. En uh, nou, die kan wel hele uh, handige dingen doen. En, uh, Hey Google, hoe bak ik een ei? Nou, daar uh, gaat hij even nadenken. Ik weet niet of ik daar een goed antwoord op heb. Maar dit heb ik gevonden op internet. Op de website eten-en-streepjedrinken.infonu.nl zeggen ze. Een ei bakken, dat is een eitje. Zet de pan op het vuur en laat de boter er heet in worden. Zodra de boter een beetje begint te borrelen, breek je het ei... bijvoorbeeld door een tik met het mes tegen de zijkant van het ei te geven... of door het <laughs> ei tegen een harde rand te slaan. <laughs> nou, dat is duidelijk. Dat weet je dan. Van die leuke dingetjes bij ZFM... Ik kan het maar beter weten. Dat zeg ik altijd. Here's Rihanna. Story in my life, searching for the right, but it keeps avoiding me. Sorrow in my soul, cause it seems that wrong, really lost my company. He's more than a man, and this is more than love, the reason that the sky is blue. The clouds are rolling in Because I'm gone again And to him I just can't be true And I know that he knows I'm unfair no, Nou, nou, nou, nou. Wat een verdriet. Wat een verdriet. De ZFM met geluid van Zandvoort. Goedemorgen. Alles voor cultuur, evenementen, gemeenten, nieuws, politiek, sport, welzijn en weer en verkeer. En dat kan je hier allemaal, allemaal hier horen. Hier is Instagram. Vegas. Sorry, but I don't need a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 Who the fuck I am Who the hell Who the hell Who the hell Who the hell Who the hell Who the fuck I am Baby, quien te escucha hablando te cree Una mentira la puedes vender Sola yo sé que cuando tú me ves Cae rápido, conmigo sale a floté, Te pasas en mi boté. me irá contigo y en tu cacha te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 Instagram bij ZFM. En dat rijmt inderdaad. Het ruimt. En dat rijmt. En we hebben natuurlijk alleen maar de leukste muziek. Deze op verzoek van Louis. Louis, jongen, komt-ie. Speciaal voor jou en alle vrouwen. Die naar ZFM luisteren. Robbie Williams. Somebody Me Cause if there's somebody Robbie Williams. Hij is een beetje rustiger geworden. Hij heeft kindjes, hij is getrouwd. Dus ja, dan... Dan ga je het wat rustiger doen. Het is bijna vijf of half tien. Bij ZFM. En She is the one. Ik ben het helemaal met hem eens. En ken je deze nog? Het album Déjà Vu Hier is Crosby Stills Nesha Young You Who are on the road Must have a code That you can live by And so Become yourself Because the past Is just a goodbye Teach your children well Their father's help Did slowly go by And feed them on your dreams The one they picked The one you know by Don't you ever ask them why They told you you would die So just look at them and sigh and I. Teach your parents well. Their children's hell will slowly go by and feed them on your dreams. The one they fix, the one you know by. You ever zowel uit Amerika als Engeland Crosby still's National Young and Teach Your Children. En dat was een prachtig lied. En we hebben ervan genoten, althans, ik wel. En de muziek gaat maar door. Het is bijna half tien. Goedemorgen, Schenk nog een kopje koffie in. Het zonnetje schijnt. Het kan niet meer stuk deze dag. Hier is Michael Jackson. En The Stranger in Moscow. Bij ZFM. Op jouw radio en tv. Want ook op tv zijn we te kijken, te beluisteren en te bekijken. Met nieuws en muziek. 1996 alweer. Michael Jackson, Stranger in Moskou. En dat was een hele fijne uh, hit geweest in Nederland. Niet zo groot hoor. Wel, wel een top 10 hit, maar niet, uh, geen nummer 1 hit. Ik sta jouw benen. Dat zeg ik. Hier is Criscos. Ik zie jou met een danser.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 Maar afscheid van hem, want je ziet hem nooit meer terug Gaan alleen nog maar naar je toe Iemand moet iets doen Nee, je gaat niet met hem naar huis Vandaag haal ik je hier uit Ik moet de aan laten weten Kom maar bij mij, ik sta je beter Je kan hier niet weg zonder mij Ik zou voor liever voor je zijn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 Kom maar bij mij, ik sta aan je beter. Die kan hier niet weg zonder mij. Ik zou wel liever voor je zijn. Je voelt het ook, ik weet het zeker. Kijk maar, we zoeken, hij staat jou niet. Ik sta goedemorgen. jouw beter. Goedemorgen, goedemorgen. Ik sta jou. Wat er soms binnen. En uh, niet doen, dat kan ik we gaan Die mor Morgenochtend mee. doet hij, het morgenochtend is hij er weer. Morgenochtend is hier weer. Nog één nachtje slapen. Ik, ik, ik sta jou beter. Nielsen samen met Chris Cross bij ZFM. En natuurlijk is dit een hit bij ZFM. En uh, niet alleen bij ZFM, maar gewoon overal denk ik. De je deze nog. Dat is alweer een tijdje geleden. Kleine rode Tiffany. En I think we're alone now. 1988 was dit. I think we're alone now. Spotify nummer 1 in Nederland. Tiffany. Tiffany. René Darwin, zo heet ze in het geheel. En uh, dit was I think we're alone now. Hey everybody get up. Hey everybody get up. Hey everybody get up. Hey everybody get up. Hey. Het geluid van Zandvoort. Hey Lekker kopje koffie erbij. Heerlijk hoor. Kan niet meer stuk. Lekker weer vandaag. Geniet ervan. Ga een lekkere wandeling maken. Of zo. een paar jaar geleden. Blurred Lines. Robin Thicke. Thicke. Thicke. <laughs> ZFM, het geluid van zandvoort. goedemorgen allemaal. Het is alweer bijna kwart voor tien. Tijd vliegt de Shellollep. Onvoorstelbaar. Volgende, de volgende uren wordt het non-stop. En dit is WEM. And everything she wants. Oh, oh, oh. Nou, dan nou weten we het wel. Oh, yeah. Michael en Andrew Richley. En uh, Andrew Rich, uh, Richley was uh, onlangs uh, in Nederland. Dat zien op tv. Een Beetje oud geworden. Hij heeft ook nog geprobeerd om beroepscoreur te worden. Dat is ook niet gelukt. En hij heeft ook nog geprobeerd om een uh, solo te beginnen. Dat is ook niet gelukt. Dus daarna is het niet zo lekker met hem gegaan. Trouwens, met Michael Jackson en met George Michael ook niet. Ah. Sneeuw. Top talenten. Top talenten. Dat zijn het. Met minder gelovigen. Hier is Man het Man. Wearing different clothes again. Davis turning handouts down. To keep his pockets clean. It's the soul again It's worth as good as gold again Says if you see Gene Now ask her please To pity me Gene and I, Een Davies onder rode cam bij ZFM. Goedemorgen allemaal. Als je net wakker bent geworden, dan ben je nou toch rij, rijkelijk laat, want het is uh, bijna acht uh, uh, voor tien. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, zijn dat van die dingen die uh, moet je in de gaten houden. De tijd bedoel ik. En het is uh, natuurlijk wintertijd. Hier is Davina, Michelle. <middels> You can wrap your arms around me, that's okay. But when your hands run down my back, don't pass my ways. No more, anymore. You're giving me the wrong attention. For once, I need you to listen. I'm not your object of affection. No more, anymore. I think it's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 Change my mind Not this time, not this time Savina Hogedoorn. Uit Rotterdam. En die kan een pak zingen, zeggen. Better now. Dit is de laatste single. Bij ZFM en uh, Better Now. Nou, kijk maar uit het raam. Niets van gelogen. Hier zijn de Beatles. En... comes the sun and I say it's alright van de show. Bijna 10 uur. zometeen dus meteen het weer en verkeer. Hierna twee uur non-stop. En dan gaan we weer aan de lunch. Fijne dag verder. Geniet ervan bij ZFM. En hou hem erop. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.